Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De gemeente Eindhoven wil een deel van de Brainport Campus overnemen. Op het terrein zijn verschillende high-tech bedrijven en onderwijsinstellingen actief. Door het gebied te kopen kan Eindhoven beter toezicht houden op de ontwikkeling van het gebied, aldus het stadsbestuur. De campus is nu nog in handen van een Britse investeerder. Die heeft het de afgelopen zomer al te koop aangeboden. De gemeenteraad moet de koop nog goedkeuren. Het is niet bekend voor welk bedrag het terrein van de hand gaat. De politie heeft vier jongens aangehouden voor een grote brand eind vorig jaar in Waalwijk. Een leegstaande loods brandde op 30 december helemaal uit. En daarbij kwam ook asbest vrij. De politie vermoedde al dat de brand was aangestoken. In een opsporingsprogramma zijn gisteren beelden van de verdachten getoond. Die hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Ze worden verhoord. Hun leeftijden zijn niet bekend. Ze komen allemaal uit Waalwijk. De antwoorden van examens op middelbare scholen worden verspreid op Telegram. Daarvoor waarschuwt Cito. De kijk- en luistertoetsen worden deze week afgenomen. Het is niet bekend hoe de antwoorden zijn gelekt. Cito heeft aangifte gedaan. In de stad Cosenza in Zuid-Italië is een koppel gearresteerd... vanwege het ontvoeren van een pasgeboren meisje uit een kraamkliniek. De vrouw verkleedde zich als verpleegkundige... en nam de baby mee onder het mom van een controle bij de kinderarts. Toen ze na een tijdje niet terugkwam, sloeg de moeder alarm. De politie vond de vrouw en haar man een paar uur later in de stad met behulp van camerabeelden. Het ontvoerde meisje bleek ongedeerd te zijn. Volgens de politie had de vrouw maandenlang gedaan alsof ze zwanger was. En dan het weer. Veel regen, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt vannacht naar 2 graden. Morgen vrij veel bewolking. In de ochtend op sommige plekken wat zon. Het wordt rond de 6 graden. Het waait stevig met aan de kust zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.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 hij schreef onder andere een boek over de geschiedenis van de Nederlandse rock getiteld Kom van dat dak af. En we beginnen meteen met het volgens hem belangrijkste Nederoknummer, Peter Koelewijn met Kom van de Dakhaf uit 1960. Hey. We het touwen, kropen op het bordes. Het eten werd oud en Jan en Janssen werd eten in de straat weer. Klokken. Dan in een briljante uh, etage, met uitzicht over de stad op een prachtige zomerse dag in november, tegenover de Q-Factory. Yeah. En dat, dat, dat lijkt niet helemaal toeval te zijn, Dat ons gast vandaag is Constant Meijers. Harte welkom Constant. Dankjewel. En veel mensen kennen hem misschien als hoofdredacteur van OOR. Dus, uh,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 Want dat is zo'n pop ABC, dat is uh, beneden onze stand. Dat is te eenvoudig. Wij kunnen dat verder beter. Ja. Dan nodigt die man maar uit voor een lunch. En dan ja. gaan we met hem kletsen, et cetera. Dus we hebben hem ja. uitgenomen voor een lunch. En uh, ja, mijn, mijn verhaaltje kwam er eigenlijk op neer. Liva is, is de top van de spijkerbroekenmerken. Uh, de muziekkantoor is de top van de popmuziekbladen. Als die samen iets doen, dan moet er ook een topproduct uitkomen.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 Die is toegevoegd aan de toen bestaande samenleving. En zo is eigenlijk een groot deel van de babyboom-generatie ja. opgenomen in de samenleving. Ja, ja. ja. ja jij schrijft ook ergens in je boek, dat ik nog zo goed te Ja. Dat ik als jongetje van tien enthousiast werd van een van de rokenholplaatsen. En dat de zijn een jongen over een half jaar staat voorbij. Ja, ja, ja. Ja. ja. ja. Van glorie, van dat de Rock echt uitgegroeid is tot een cultuur. Ja, ja, ja, dat was moeilijk te voorspellen. Om nog even dat verhaalje van die hitkant dan af te maken. Ja. Uh, de publieke omroep wou iets tegen Veronica uh, in het geding brengen. Ja. En die begonnen toen ook met een toplijst. top 30, oh, top 40, ja. top 30. Ja. En die hadden er ook een velletje bij. Dus dan had je in ah, de platenwinkel ja. het uh, top 40 velletje en het top 30 velletje. Ja. En het top 30 velletje werd.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 Dat moeten we erbij nemen, want dat is veel meer op de massa gericht. Uh, OOR is meer op studenten gericht. En dan hebben we in ieder geval twee uh, producten in huis. En dan kan de een kan de ander beschermen, et cetera. Dus dat was eigenlijk mijn achterliggende idee om uh, dat blaadje van uh, Buma Stemra te kopen. Die uitgavenrechten. Zo is die hitkrant uh, tot stand 7172 Aloa, 71-72 Aloha. 72-82 OOR.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 Ik ja. ben tussen 86 en 88 een aantal keren naar, naar de Sovjet-Unie geweest. Om, en dat heeft geresulteerd in een documentaire, tweedelige televisiedocumentaire over de geschiedenis van de rock'rol in de Sovjet-Unie. Oh, okay. <laughs> en, en, en, en daarna heb ik met Frans Bomet, dus die zesdelige serie Shake Red Hong en Roll ja. gemaakt over de geschiedenis ja. van de popmuziek in Nederland. Nu volgens Constant Mengers een ander belangrijk Nederrocknummer. Golden Earring, het Reda Lap uit 1973.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 I want Ik ben in de jaren tachtig me ook nog intensief gaan bezighouden met de ontwikkeling van de, de, de televisie.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 Ja. Waardoor je nauwelijks groot deelpublieken kunt samenstellen die ja. groot genoeg zijn om, om, ja. om iets waar een investering voor nodig is, en ja. dat is televisie, ja. om dat van de grond te krijgen. Ja, ja. Absoluut. En je ziet dat, dus, dat hoor je ook ja. van de muzikanten. Ja. Ja. Nederland is te klein ja. Ja. en buitenland is maar voor heel weinig mensen best ja. ja. ja. ja. ja. ja.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 invloed en impact zo'n medium als radio kon krijgen, ja, hebben ze ja. heel snel een wetgeving ontworpen om de macht over de omroep naar zich toe te trekken. Ja, ja, en ja, ja, vanuit die ja, ja, macht zijn ze ja. gaan verdelen naar de toenmalige zuilen. Daardoor hebben we al die verschillende omroepen ja, Wat was jij uh, constant toen jij geïnteresseerd raakte in de poppersing?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 You heeft het zich verder meer of meer ontwikkeld. Ja, nee. Kijk, achteraf... Maar het zegt... ook een beetje van, van huis uit. Maar... Nee, ouders uit, nou ja, ik moet, moet ja zeggen. zeggen. Ik zeg wel, nee, ik moet toch ja, ja zeggen. Kijk, mijn ouders hadden natuurlijk een andere muzikale smaak. Die was wat lichter. Als ik op de radio klassieke muziek opzette, dan uh, uh, zei mijn moeder, jongen, moet dat nou? Oh. Ik zei, ja, hoezo? Ja, het is zo zwaar. Ja. Ik zeg: het is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 Van de Boswell Sisters uit de jaren 30, ja. uit een musical trouwens, uh, uh, Huppel de Pub en de Merry-Go-Round. En de titel van die plaat is Rock and Roll. Ja, toen al. Ja. Toen al. Ja. Ja. 1934. Ja. ja, volgens mij 1934. Rock and Roll, dat heb ik hier op liggen. Ja. En, ja. Uh, ja. Maar mijn vader was vooral uh, erg van de Ramblers, ja. uh, van Ned Gonella en van Louis Armstrong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 En jullie kennen natuurlijk vanuit de recentere tijd het fenomeen luchtgitaar. Ja. Mijn vader speelde luchttrompet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 En die zat ook in een combo bij de omroep. Daar kocht hij zijn plaatje Maar Ik heb ook nog wel uh, 78 tourplaten. Ik denk van de Blue Diamonds. Dat begon, ja. is nog begonnen op 78 tourplaten. Ja. Dus dat kocht hij dan ook wel. Of Brandend Zand he, van Anneke ja, Breunhoff. Ja, ja. Heeft hij volgens mij ook wel oh, gekocht. Nou, ja. Vraagstrevende Ja. Van de ja. ja. ja de maar maar uh, uh, hoe heet dat ding van Gershwin?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 Ja, en ik had ja, zelf wel van de muziek veel ja. mee, vanuit dat zingen op het kerkhoor. Want je zong. En je zat toen al op, de kerk, op het kerkhoor? Ja, dat zat dat ik ook. Op de lage school, middelbare school? Ja. Nee, nee, nee, op de lagere school. Oh, ja. Nee, de soprane, zegt... hè? Oh ja? Ja, sopranen ah, ja. En altijd, dat waren kinderen. Ja, ja, ja. Dat waren kinderen. En dan werd je naar de ochtend school kwart voor twaalf, door de dirigent opgewacht bij de school. En leerde je dan ook muziek? Ik heb geen muziek leren lezen, nee, we gingen met de man, met de dirigent naar de kerk, naar het koor. Dan moesten we naar het orgel staan en dan speelde hij een zombie voor en dan moesten wij dat nazingen. En zo werden de partijen ingestudeerd. Maar missen van Mozart, Broekner, Strategier, allerlei prachtige klassieke Kerstliederen in de kersttijd. Ja. En ik ben dus ook daarna, halverwege de middelbare school, in een popbeentje gekomen. Ja. ja, dat hebben we geschiedenis Ja, rond Paul in en Respect. Zo is het maar net. <laughs> ja. Ja. Omdat ik in 1964 dus met mijn muzikale vriend naar Liverpool ben gelift. Oh. En, oh ja. Uh, ja, om de Beatles te zien in de Cavern...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 uh, grote uh, uh, fenomeen ja. in Europa was Cliff Richard. Ja. Cliff Richard en de Shadows. Ja, dat ja. Ja. En Cliff Richard ja. was ook min of meer uh, uh, de popartiest voor de middenstand. Elvis Presley was voor de vrachtwagenchauffeur, <laughs> voor de arbeider. Zo ja, werd ja. dat uh, Zo boven, uh, gezien. Ja. Ja. Uh, en en oh. Cliff Richard was dan wat netter in de Shadows. En als je dus als jongetje uh, muziek wilde maken, en dat deden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 Ja. En ook dat heeft een vrij logische verklaring. De drum, het drumstel is een heel duur instrument. Ja. En als je al een baantje had. Kon je op afbetaling een drumstel kopen. En daarom zaten die bandjes. Die ja. zaten zo sociologisch in elkaar. En ieder had dan wel een eigen taak. En dus overal werden dat soort groepjes samengesteld. Op deze manier. En die begonnen met dat imiteren. En, en dat, dat heeft geduurd. Nou uh, ja zeg maar. Uh, tot aan de Beatles. Maar niet het Tierman brand.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 En dat wordt dan beschouwd als de eerste Nederlandse rock'n'roll plaat... ...maar dat was een plaat in een oplage van 300... ...gemaakt en geperst in België... ...ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling daar. Ja. Ja. Dus die plaat is hier toen nooit doorgedrongen... ...en ook nee. niet echt een hit geworden. Dus. maar was wel een uh, heel erg uh, aanvang... ...dat was televisie wat ze met 60 gedaan hebben. Ja, ja, ja. Een show. Ja. Dat was, nee, uh, dit was een echte showband. Dit was een echte showband... De Tilman Brothers? Ja, dat ja? Is een top showband, ja. dames en ze ook in Duitsland ja, gaan. Ja, maar, met hey. met de gitaar op zijn rug. Ja ja, ja, ja, ja. Nee, ja, ja, ja. Het was een ja. showband, maar je was eigenlijk. Moet ik even twee dingen goed in de gaten Laat ik eerst even afmaken, die, die, die Tilman Brothers. Ja. In de begintijd van de pop in Nederland. Uh, waren er heel veel uh, uh, uh, mensen die afkomstig waren uit uh, Indonesië Klopt, ja. uh, daarbij betrokken. Uh, dat heeft verschillende uh, verklaringsgronden. Eén daarvan is dat ze daar naar Amerikaanse zenders konden luisteren. Er waren daar, zoals je bij ons ja, bij de grenzen ja. naar uh, EFN ja. kon luisteren in Duitsland... daar kon je ook die popmuziek ja, door ja. krijgen, dat hadden ze daar ook... En het was daar gebruikelijk om een gitaar of een ukulele in de familie te hebben. En dat werd ook door vaders wel gespeeld. Dus als je oude foto's, natuurlijk zijn dat oude foto's, uit de jaren bekijkt van mensen uit Indonesië die van de loopplank van een boot lopen. Dan zie je hier daar mensen dus met een gitaar of een ukulele lopen. En dat heeft zich hier geconsumeerd. Dus die vormen wel een belangrijke humuslaag voor die ontwikkeling van die popmuziek. Nee, maar goed, je had al die uh, live muziek. En, en, en goed, mensen hadden leren dansen. En op ja. verjaardagfeestjes gingen ze dansen op zo'n grammofoonplaat. Iemand draaide dat op. Of je had inmiddels, mijn vader had een uh, hele moderne, die kon je opdraaien en in een stopcontact steken. Oh. Dat ging ook al elektrisch. En, uh, en, en mensen gingen dan af en toe bij de dansschool vrij dansen. Of je had een uh, nachtclub. hè ik weet nog in amsterdam ja, ja. Had je aan het Leidseplein die befaamde club extase ja. met dat slogan breng uw vrouw in extase ja ja ja ja, ja. ja. maar goed ja. Uh, ik heb uh, patricia pijn nog in een nachtclub in Eindhoven ja en, ja de, ja, de, de ja. Zien. heel Op belangrijk de, voor de ontwikkeling van de van de teenage muziek maar, in maar, nederland niet, je bent niet hip je bent niet knap ja ja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 Heel veel Italia, Italiaanse liedjes zijn in vertaling popliedjes geworden in het Engels. Een hele interessante. Dus ja, in het in begin be... Ja, ja. Ja, ja, ja. Nog, ja, ja, nog een met Humperdinck en al die, die, ook die, die bellen. Dat, Bel Canto is dus heel ja. sterk geënt op de Italiaanse uh, zangcultuur. Uh, dus, dus show maken, dat was eigenlijk al gegeven. En dansen was al gegeven. Dat is heel belangrijk geweest ja. voor die ontwikkeling. Maar toen is een Nederlandse gitarist naar Italië gegaan. Niet. Wie is dat? Van Hoed. Ja, Van Hoed, ja. ja. ja van Houten of iets. Ja, Peter Van Houten. Ja, John Woodhouse is ook een. Maar, ja. uh, weet je die John uh, Van Houten of iets? Ja. ook. Ja. Maar goed, ja, dus, dus daar zit wel een ontwikkeling ja, ja, ja. in. Er zit ook een ontwikkeling in, interessant hier. wat is ook ja. belangrijk, van live muziek naar recorded muziek. Dat ja, is een hele ja. wezenlijke overgang. Want in de, in de periode van de live muziek.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 De eerste ja, hitparades ja. Ja. zijn gebaseerd... op het aantal stukken bladmuziek... dat van een compositie werd verkondigd. Ah, okay. Voor partij, de okay. platenhitparades. Ja. En dan uh, uh, werd uh, de identiteit... van een orkest werd bepaald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 Tussen beroepsmuzikanten en amateurmuzikanten. Het fascinerende van de muziek van de jaren 50 is, van de rock en roll, dat het voor een deel amateurzangers zijn met beroepsmuzikanten. Waarom ja. oh, amateurs? Sorry. Want er zijn jonge ja. mensen die willen zingen. En die hoefden Ik geen opleiding te hebben. Ja, ja. En, en, en er was een nieuwe markt, waardoor deze mensen, de jonge mensen aanspraken. Maar wie daar precies achter speelde, was toch niet zo van ja. belang. Dus als je naar een willekeurig filmpje kijkt van Little Richard. Ja. Met die zes soorten uh, jongens die daar staan te zwingen als gekken. Dat dan, dan, jongens is onvergelijkbaar goed. Omdat die jongens, die hebben nog. Kijk, met de beatmuziek, daarom heet het ook beatmuziek. Ik heb wel eens geschreven. De beatmuziek heeft de muziek stuk geslagen naar 2 en 4.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 Want ik vind het leuke van een uh, LP. Daar heeft een artiest over nagedacht. Waar begin ik mee? Wat is nummer 2? Ja. Wat is nummer 3? Waar sluit ik kant 1 mee af? Waar open ik kant 2 ja. mee? Ja. Nu nog, als ik zulke platen op cd heb, denk ik op een, Ah ja, hier moest ja. ik vroeger ja. de plaat omdraaien. Ja. Maar goed, als je dan die nummer 1 van de Beatles luistert... Ja. dat begint dan met Love Me Do. Wat ja. ik op zich toch ook al geniaal vind hoor. Met die bass -drum en die harmonica. Uh. Zo simpel, maar toch zo effectief. Ja. Maar ja. ik ja. geloof dat liedje 4 of 5 is al Count by Me Love.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 And the denk nee, maar, uh, maar dat is ook nog een interessant ja, fenomeen. Dus met, nee, maar ze deden, Nou, laat ik zeggen ze McCartney, wel, dat staat ook in het boekje nog, dat laatste hoofdstuk over de Beatles. Het ja, ja. geeft, zei wil je dat erin hebben? Zei wil dat erin hebben. Was zo interessant ja. uh, dat, dat, dat die jongens in Liverpool de bus namen als er in een ander ja. deel van de stad iemand wist... dat ja. iemand een akkoord kende wat zij nog niet kende. Dan ja, ja, ja. gingen ze een akkoord ophalen. Ja, ja. dat vind ik dus ja. fantastisch, zo'n verhaal. Ja. En wat ik ook heel fijn vind... dat zie je later ook in de arrangementen van Beatles wel terug... dat bij McCartney thuis uh, wel een muzikaal milieu was... waar ja. ook de trompet een rol speelde. Ja. Dus I Gotta Get You Into My Life met die trompetten... Dan denk ik, hey, dat heeft McCartney natuurlijk van huis uit meegekregen, ja. Ja. Ja. Ja. die trompetten. Dus dat vind ik dan allemaal wel heel interessant... <laughs> nee, maar en dat, wou, op het, op dat wou ik net nog zeggen, dat het ook zo geestig is. Waarom Liverpool? Ja. Yeah. kan. Yeah, yeah. yeah. yeah. Nou, dat was natuurlijk al een teenager ontwikkeling, hè? Er uh, was een ontwikkeling vanuit Londen mm -hmm. uh, yeah. met uh, Tommy Steele, yeah. uh, yeah. uh, met uh, uh, hoe heet ze? Queen for Tonight, uh, Shapiro. Helen, Helen Shapiro. Yeah.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 ...was er wel iemand die op de Grote Vaart zat. Oh, en die yeah. dus met zijn schip in... Uh, ...het zijn New York, New ja. Orleans, ja. San Francisco kwam. Yeah. En daar namen ze zwarte singeltjes mee. Ja, yeah. nou, die zijn met zwarte muziek. Singles en IJssel. Zo kwam, zo reisde dus de zwarte muziek... Ja. ...die reisde via die jongens op ja. boten... Ja. ...van Amerika naar Engeland... En daar komen ze dus eerst binnen dan. En dan komen ze dan binnen, en dan zie je dat de Beatles ook in Hamburg, een andere belangrijke havenstad, spelen, waar ze voet aan de grond krijgen. En dan zie je ook waarom op die eerste LP's van zowel de Beatles als ook de Stones, die trouwens uit de buurt van Richmond, Londen komen niet, maar goed, dat zijn toch in meerderheid Amerikaanse zwarte rhythm and blues-composities, waarvan ik en mijn generatie toen nog helemaal niet wist dat ze uit Amerika kwamen. Het is dat wij achter die Titeltjes, lazen als Waters en Reed, ja. McKinley Morganfield. Uh, uh, Reed, ja, heb ik al genoemd, Jimmy Reed, ja, ja, dat je dan, ja. hé, maar wie zijn dat dan? Ja, ja. En, en eigenlijk zijn we via die ja, zeg maar, whitewashing noem je dat dan tegenwoordig. Hè, toe eigeningen, wat nu heel problematisch is. Maar goed, uh, daar gaan we maar nu niet op in. Maar goed, maar via deze groepen en die muziekkeuze, kwam je ook. Terug bij de bron, de zwarte muziek. Ja, dus ja. wij hebben die zwarte muziek bij ons onder de aandacht gebracht. Ja, ja, ja, ja. Ik weet dat, dat mijn beetje. Bandje... Zoals het in Nederland ja. in het klein het ja, ja, ja. in Eindhoven. Ja, Eindhoven, ja. ja dat ja. ja. de Amerikaanse militairen daar. Precies daar, daarom dat daar en al ja. die zwarte muziek mee namen. Ja. ja, ja, ja, ja. Nou ja, kijk, ja, de opkomst wel. van de teenager muziek in, in Engeland en Amerika ja. dat leidde Nederlandse platenmaatschappijen ertoe om ook. Uh,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 Echt waar? Ja, dat is echt waar. Oh, ja. En dat, dat deed Gerrit en Brabe, die vertaalden veel van die uh, teksten. Ja. En uh, dan uh, Jackie Bulterman, die zorgde voor de muziek. En zoals Jan de Winter mij vertelde, die zei, we maken er een stepje van. Een 1 <laughs> ja. tje van, we maken er wel een stepje van in het arrangement. En het mooiste voorbeeld daarvan is het liedje Willem wordt wakker. Ja. Van dat, hoe heette die ja, jongens ook alweer? De de nee, niet de voorbeeld. Nee. Butterflies. Ja, de Butterflies, is uit Amersfoort, twee van die teenagerjongens, jongens. Dus met van die strikjes op hun uh, overhemd. Willem wordt wakker is dus een fantastisch lied, ja. gezongen door de Everly Brothers, over een klein tienerdrama. Dat is een, zijn een jongen en een meisje, die gaan met een auto naar een drive-in bioscoop, vallen in slaap, worden s'nachts om drie uur wakker, raken in paniek en zeggen: God, wat zal je moeder zeggen? Wat, wat zal mijn nou vader zeggen? zeggen. Ja.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 Peter Koelewijn. Hey. Voordat we verder gaan met Peter Koelewijn, hier als afsluiting van het eerste uur de Butterflies met Willem Wortbakker uit 1958. Hey.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 Wil wordt wakker. Willem Toen Willem wordt wakker Ik hou het niet uit Willem wordt wakker Willem Willem wordt wakker Willem Maar Willem gaf geen draad Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op